Ik lees het liefst over liefde Bijvoorbeeld in het parlement Hij een echte VVD-boer Asociaal en efficiënt Zij een handgeknoopte welzijnsrammen Als uit Purmerend Waar hij voor is, is zij tegen, als hij niet zegt, zegt zij wel. Overal kruisen hun wegen tot ze in een duur hotel. Op een buitenlandse missie slapen, ver van purmerent Wil hij boven, wil zij onder, wordt het toch een happy end.